Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Jabkema met het NOS-journaal. Het NSGDZ-ziekenhuis Medispectrum Spectrum Twente zoekt de identiteit van een onbekende patiënt. Een man meldde zich zondag en kon niet vertellen wie hij was. Hij werd opgenomen en nu is het ziekenhuis op zoek naar informatie over deze onbekende man. De onbekende patiënt had geen legitimatie bij zich en was niet in staat om te zeggen wie hij was. Gisteren heeft het ziekenhuis al informatie over de man verspreid via regionale media, maar dat heeft nog geen bruikbare tips opgeleverd. In Nigeria zou de leider van de islamitische terreurbeweging Boko Haram zwaar gewond zijn geraakt bij een bombardement. Volgens het Nigeriaanse leger heeft Abu Bakr Shekau zware verwondingen aan zijn schouders die uiteindelijk fataal kunnen zijn. Verder zouden drie hoogcommandanten van Boko Haram zijn omgekomen. De terreurbeweging heeft nog niet gereageerd op de bewering van het leger. Wikileaks heeft de privégegevens van honderden mensen gepubliceerd. Zo blijkt het onderzoek van het Amerikaanse persbureau AP. De klokkenluidersorganisatie zet vaak grote hoeveelheden data online zonder ze vooraf te censureren. Daarbij slaat de organisatie volgens critici door en leidt de werkwijze tot inbreuken op de privacy. Op Bonaire is een man opgepakt in de zaak van de dood van een Nederlandse agent vorige week. Die werd neergeschoten toen hij een aantal woningovervallers achtervolgde. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man die nu is aangehouden is de eigenaar van een verdachte auto die bij een pand in de hoofdstad Kralendijk stond. De politie doorzocht het pand in verband met het onderzoek. De komende warme dagen treedt in Nederland een hitteprotocol in werking voor veetransport. Dat betekent dat vee vroeger vervoerd wordt om hittestress en uitdroging te voorkomen. De regels gelden voor varkens, runderen, geiten en schapen. Voor paarden en pluimvee is er nog geen hitteprotocol. Het weer in de loop van de ochtend verdwijnt de bewolking en schijnt overal de zon flink. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen wordt het dan 30 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A44 richting Den Haag staat file tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou? Ja, ja, alles werkt weer. Oh, je werkt. Ja. Je met z'n handen aan de knopjes gezeten. Ja, zetten ze uh. de apparatuur uit, hoor ik helemaal niks. Ja. Oh, paniek, denk ik, het werkt weer niet. Nee, ja, gelijk helemaal mm. zo. Ja. Nog even aanvullende. laat ik dat Goedemiddag, uh, luisteraars. Luister. Goedemiddag. Uh, laat ik u even vertellen dat er... Uh, uh, aanvullende, dat vertel ik u even. Want ik heb het net aan de lijve ondervonden. Dat er uh, minder treinen rijden hier in Zandvoort. Zeker uh, de treinen naar Amsterdam tot twee uur vanmiddag. of vanuit Amsterdam en naar Amsterdam. gaan niet. Uh, dat duurt ongeveer. volgens wat ik net ben van de ns hoorde uh, tot ongeveer twee uur. Er is namelijk in, tussen Haarlem en Sloterdijk. een aanrijding geweest met één persoon, zoals men dat noemt. En dus rijden er tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem. geen treinen. Dat betekent dus dat alle treinen vanuit Amsterdam. niet in Zandvoort aankomen. Of nou, ze komen niet aan, ze rijden niet. Dus alleen de extra uh, sprinters vanuit Haarlem rijden eens in het half uur. Dus je kunt wel naar Haarlem komen, maar niet in Amsterdam. Nou, ben je daar weer heel veel op de hoogte. En volgens wat ik op het station hoorde omroepen... gaat dit ongeveer tot twee uur aan duren. Dus moet u naar Amsterdam of rekent u op een hoop gasten uit Amsterdam? Jammer, die komen niet vandaag. Althans niet voor uur. We hadden van die mensen die denken dat ze een trein tegen kunnen houden. Maar dat gaat niet lukken, hoor. Trein wint het altijd. Ik had er zo'n mooi spotje voor. Even kijken. Zal ik even kijken wat ik dat kan vinden? Wacht even. Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts. Niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Dat is dus wel gebleken. Goed, hallo Doei. Hallo Ruud, hallo ja, nou, luisteraars. Ja. Fijn dat u weer bij ons bent. Ja, vinden wij ook. Ja. Ja, dat vinden wij dan nou ook. Hé, hey, um, <laughs> gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we hebben natuurlijk een recept straks. Dat krijg je toegestuurd als het goed gaat. Ja. Ik zal nog even helpen herinneren. Uh, bioscoopagenda hebben we vandaag. Regennieuws hebben we vandaag. En uh, ja, het is toch wel een beetje een... Uh, een ja, joh, dat, we hebben, dat weten we nu al, dat het C.U. van is. Ja, die ja, ja, zitten er weer een te lullen. Uh, wat wou ik nou vertellen? Ja, het is natuurlijk. Uh, gisteren was een beetje een droevige dag. Hè? Want uh, een van de. aller, aller, aller, aller, aller, aller grootste muzikanten. uit de 20 e eeuw. en dat mogen we rustig zo zeggen. is overleden. Uh, Toet Stillemans, geweldige man en uh, een, een hele fijne kerel ook en ik, ik heb één keer het genoeg mogen smaken om hem te ontmoeten en het is echt, was echt een fantastische kerel hele fijne man en buiten dat een mega muzikant hij kon echt alles hij speelde mondharmonica, gitaar piano, accordeon en alles deed hij. En het Fluiten. Was echt een, Fluiten kon hij ook. Fluiten ja, kon, hij ook. kon hij ook. Heel mooi. Ja. Samen met zijn gitaar. Hè? Dat was een uniek ja, sound. Hij ja, ja. was de enige die daar kon. Ja. Ja. Maar goed, uh, die man is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat hij oud ouders woord is voor, dus op zich al een wonder. Want hij had echt wel een hele broze gezondheid. In 80 heeft hij geloof ik al een keer de hersenbloeding gehad. Ja. En, uh, uh, maar goed, dat is allemaal niet belangrijk. Of, uh, is allemaal niet belangrijk. Uh, hij is er niet meer. En dus gaan wij toets straks even gedenken. Niet met een 3-in-1, maar met een 5-in-1 vandaag. Ja, ik er heb... stond... Uh, als, mag ik even onderbreken? Ja, ja want er, ja, er stond vandaag een, een, een, een aardigheidje in, in het Harlem's Dagblad. Uh, dat we op moeten gaan passen dat het niet gaat regenen. Want het kon natuurlijk zomaar eens zijn. Als hij vanaf, vandaag bij die poort komt... dat hij Knocking on Heavens door gaat spelen. En uh, dan gaat het ongetwijfeld regenen vanuit de hemel. Ja. Dan krijgen we tranen. Ja, nou. Ja. Het, het, het komt allemaal goed. Ja. Hij uh, komt in de band in heaven. Nou, dat is een orkest, jongens. Onderhand, zit... uh, ja. Dat is een bandje. Zo. Zo, je zou bijna willen dat je erbij mocht zijn. Dat is af, He? het afgelopen jaar is dat inderdaad goed aangevuld. Nou, zeg. Maar Jeetje, willen. Mina. Maar goed. Uh, ja. we, we gaan straks dus stoets met een 5 in 1 Niet met een 3, maar met een 5 in 1 ere. Ik heb een paar prachtige stukken van hem uitgezocht. Een uh, paar bekende, maar ook wat minder bekende. Ik heb echt hele mooie dingetjes. Vijf prachtige stukken van Toets Mans. Maar eerst gewoon even een ander plaatje. En dan zo meteen de vijf in één. There's a place I go to where no one knows me. It's not long.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 Gets into your body Flows right through your blood Can tell each other secrets And remember da da da da dum da da da da da dum da da da da da da da Dat was de opening en uh, het is tijd voor dat wij uh, die grote kleine man uit België met zijn broodje, zoals hij dat zelf noemde, zijn mondharmonica, gaan eren. En dus krijgt u van mij vijf prachtige stukken van drie in één. Ja, maar het zijn er vijf, geen drie, maar er vijf van Toets Tillemans. Ik kon nu even uh, zo'n kwartier lang eventjes heerlijk genieten... van het onnavolgbare uh, mondharmonica-spel van Toets Tillemans. Gisteren overleden dus in zijn slaap. Maar hij had al een vrij lang ziekbed. 2014 trad hij voor het laatst op. Toen nog speciaal voor bischop uh, Edmund Toetu. En toen uh, <laughs> zei hij ook nog als grap... Jij bent Toetu en ik ben Toetu. Ja, <lacht> ja <lacht> dat, is, dat is heel leuk. En uh, ja, de man is al uh, in de jaren 50 al, uh, al naar Amerika geëmigreerd en speelde daar gitaar toen nog. Toen was er nog bijna geen sprake van de Montamonica. Uh, maar hij speelde daar al heel lang gitaar bij bands van onder andere Benny Goodman en zo. En uh, later dat Montamonicaatje, dat is eigenlijk een beetje gekomen uh, vanwege zijn astma. Want dat kon hij kennelijk daardoor goed controleren. En ze leerde daardoor ook zijn ademhaling goed gebruiken. Vandaar ook weer het mondharmonikaatje. Nou, de nummers die u achtereenvolgens hoorde... dat waren uit de film Turks Fruit. Dat mistige rode beest. Met het orkest van uh, Rogier van Otterlo. Daarna hoorde u uh, Blue Zet in een... Uh, ...andere uitvoering, want de oorspronkelijke versie is met het gitaartje en het, en het fluiten. Misschien dat ik die straks nog wel een keer draai. Maar dat is de originele. En dit was een, een remake en uh, met natuurlijk die prachtige mondharmonica. Daarna een wat oudere opname uh, van een prachtig stuk... ...uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. En uh, dat nummer dat heette I Loves You Porgy. Echt een prachtig mooi stuk. Vervolgens natuurlijk uh, uh, Crystal Smiles. Dat, uh, zeg, die titel zegt u misschien niet, maar het muziekje natuurlijk wel. Want dat was het main theme uit de politie serie uh, van Baantje, natuurlijk. En dat heet oorspronkelijk Crystal, Crystal Smile. Prachtig mooi. En als laatste een heerlijke jazz improvisatie Killer Joe. Met uh, Rob Franke onder andere op... Uh, piano. Nou, Rob Frank is ook al een tijdje niet meer onder ons, dus die zullen elkaar boven wel weer ontmoeten, denk ik. En daar dan weer gewoon doorgaan met uh, fantastische, uh, fantastische muziek maken. Ik krijg nu een briefje toegereikt. Zo. Oh, voor straks. Ja, ja. Oké, okay, nog één? Hey, twee, twee briefjes. Twee spiekbriefjes, Twee spiekbriefjes. Oké, okay. nou, Ik hoop dat ik het nog red, want ik moet het allemaal nog opzoeken natuurlijk. Maar goed, uh, Toet Stielemans, dus uh, in de jaren tachtig uh, is hij een beetje gestopt eigenlijk met gitaar spelen. Omdat hij uh, een hersenbloeding kreeg en zijn linkerhand op een gegeven moment niet meer zo wilde. En uh, hij zegt, ik, uh, dan kan ik alleen nog maar langzaam gitaar spelen en dat wilde hij niet. Dus toen heeft hij eigenlijk de gitaar een klein beetje uh, aan de kant gehangen aan de wil gegaan en alleen doorgegaan... met die onnavolgbare mondharmonica van hem. Overigens nog één tip. Als u nog iets heel goeds... en iets fantastisch van toets wil zien... dan moet u eens even, even kijken op YouTube. Ik heb het zelf ook voor vrienden van mij op Facebook... Die, weten, die hebben het waarschijnlijk al gezien. Ik heb het op Facebook ook gedeeld. Een prachtige clip van Blue Z. Maar dan het eind is zo fantastisch, want dan komt Stevie Wonder er even bij. En dan gaan die twee met z'n tweeën te keren op die mondharmonica's. En dat is zo gigantisch mooi en zo fantastisch dat dat, dat zou je bijna als de Toets Stielemans fan moeten zien. Dat is echt geweldig. Kijk maar, uh, vrienden van mij uh, de mensen die mij op Facebook hebben die zien het ongetwijfeld, die kunnen dat zo zien. Want ik heb het staat op mijn tijdlijn. En anders moet je gewoon even kijken. Toet Stielemans. En Stevie Wonder, als je dat intikt op Google, dan komt hij ook wel tevoorschijn. De moeite waard, en misschien dat ik hem straks nog wel draai. Ik weet het niet. Ik even kijken hoe het met de tijd zit allemaal. Misschien dat ik nog wel eventjes die muziek uh, laat horen. Maar we gaan eerst nu uh, gewoon weer over naar de orde van de dag. Zoals dat heet, hè? met een prachtig woord. Het, uh, live goes Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela... Hé? Oh, dat is een verkeerde. Oh, sorry Ja, al. Gisteren was het Imka die het oh. zou doen, hoorde ik. Sorry hoor, Dolly. Ja, iedereen het maakt het fout bij ZFM Zandvoort. Ja, dat weet ik Met wel. Met Dolly Tempierik. Kijk, nu klopt hij wel. Ja, ja, ja, ja, helemaal, helemaal. Ja, beste luisteraars, hier volgt dan inderdaad het regionale nieuws van 23 augustus 2016. Vandaag is het treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem ernstig ontregeld... door een aanrijding tussen een trein en een persoon op dit traject. Vooralsnog zal er zeker tot twee uur vanmiddag geen treinverkeer tussen Amsterdam en Haarlem zijn... en er worden ook geen bussen ingezet. Dat dit een strop is voor de Zandvoortse strandpachters op zo'n mooie dag... dat hoeft natuurlijk geen betoog. Een groot transportvoertuig met pech heeft vanochtend voor een stremming gezorgd... op de N205 richting Haarlem. Een monteur is ter plaatse gekomen en door de flinke schade duurde het wel even... voordat de weg weer vrij kon worden gegeven. En inmiddels kan het verkeer gelukkig weer doorrijden. Vanaf vandaag is de nieuwe Plus.brochure weer af te halen bij de balie aan de Vlemingstraat en op diverse punten in het dorp. Zoals bij de bibliotheek, de gemeente, bij de huisartsen, etc. De brochure staat vol met cursussen, workshops en activiteiten voor jong en oud. Dus kom langs en geef je op. De brochure is ook te lezen en te downloaden op, onze, op de website van www.p.nl plus.zandvoort.nl de, beachclub, de beachclubs vroeger en Bloemingdale kunnen boetes verwachten... als deze strandtenten illegaal reclame blijven maken voor hun feesten. De gemeente Bloemendaal is het zat om steeds weer borden en posters aan te treffen... op plekken waar geen reclame is toegestaan. Dat zorgt voor zichtvervuiling, al dus de gemeente... Boetes moeten ook voorkomen dat er nog lange flyers worden uitgedeeld... op de parkeerplaatsen op de kop van de zeeweg. Want dat veroorzaakt veel zwerfafval daar te plaatsen. Via een dwangsom en te weten 500 euro per bord of poster... wil de gemeente de illegale reclame aanpakken. Bloemendaal heeft 30 plekken in het dorp aangewezen... waar reclame is toegestaan op vaste schermen, zogeheten displays...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 Tja, na een aantal kletsnatte dagen is het nu ineens prachtig zomerweer. We profiteren van het hoge drukgebied Gert... en met een zwakke zuidelijke en later zuidoostelijke stroming... wordt er steeds warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt vandaag volop en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar waarde tussen de 24 en de 26 graden en er waait niet meer dan een zwakke van zuidwest naar zuidoost draaiende wind. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij een geleidelijke tot matig toenemende oostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen verandert er niet zoveel, alleen het wordt een aantal graden warmer. Bij volop zonneschijn met hooguit wat sluierbewolking stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks de 29 lokaal een tropische 30 graden. De zuidoostenwind waait daarbij overwegend matig windkracht 3. Nou, zover het weerbericht volgens Rico Schreude. Want dat volgende liedje van de sidekick WhatsApp. het volgende uur. Ah, dat is ook alweer zo'n zo juweel. Ja. Uh, ja. dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Ja. Uh, de hoeders uit de opera Tommy. Natuurlijk de pop-over Tommy uit 1969 alweer. Ah. En uh, toen heette See Me, meer. En weet je wat nou de toevallige bijkomstigheid is? Nou, vertel. Dat, dat, dat heb je waarschijnlijk niet nagedacht dat je dit uitzocht. Nee? Maar het zou vandaag uh, de 70ste verjaardag van Keith Moon zijn geweest. Echt waar? Ja. Nou ja. ja, nee, dat wist ik inderdaad uh, niet. Kief Moen, nou. de drummer van de Hoe die hier ook op meespeelde... die in de jaren zeventig al is overleden, uh, heel ja. vroeg eigenlijk, veel te jong. Ja. Maar uh, hij zou vandaag zeventig ja. worden zijn. Ja, dat, dat krijg je als je zo paranormaal begaafd bent als ik. Hè. Ja. Dan krijg je die boodschappen zonder ja, dat je het in de gaten hebt, hoor. Zeg meid, draai jij eens even wat van me? Ja, hoe oh, ja. zei hij dan? Ja, zo, zo gaat dat Goed. dan, hè? Nou, het ja. is vandaag, het <laughs> zou dus... Simi, me, me, prachtige. U kent natuurlijk het verhaal. De doofstomme Tommy. Die dat geworden is, omdat hij een blokkade had, omdat hij iets gezien zou hebben wat hij, wat hij niet mocht vertellen. En op een gegeven moment komt dat er dan allemaal weer uit. En komt het allemaal wel goed met Tommy. Mm -mm. En hij wordt op een gegeven moment ook een soort held, een soort groeroe. Ja. En hij is omdat zelfs omdat hij doof blind en stom is, zeg maar, niet kan praten. Wordt hij wel een, een, een pinball wizard. Oftewel een, een Vlipper, uh, ja, flipper, koning, flipper koning. Ja. Flipperkast flipper, koning. Fli fli fl Concept, Mooi woord voor galligje. Flipperkast koning. Raad je ja. nooit. Nee, raad je nooit. Nee. Nou, oké. Okay. Dat ja. was de hoek. En, en nogmaals, straks het volgende uur hebben we nog een keer een prachtige uh, sidekick liedje. En ook dat is een juweeltje. En daar doet ze mij heel veel plezier mee. Want ik ben daar groot fan van. Kijk eens aan. Ja, <laughs> jij ook dat weer blijven vandaag. Ja, ik, het is niet te geloven. Dit is Nathan Sykes en het nummer dat heet Twist. En die na de bioscoop agenda. Zo is dat. A rustige halo with little hearts flies above you. And I can help but wonder what's beneath near. The feeling that keeps rising over me. Could it be the bit of heaven behind 2016. Nou, zo dus. Ja, het zou zomaar uit de motostal kunnen komen. Dit het is wel lekker, het is gewoon wel, wel actueel. Net een Sykes heet de man en het liedje heet Twist. Ja, ja, we gaan even. de tijd dwingt hem om iets in te korten. Want ja, we moeten andere dingen ook doen, hè. Ik niet uit De bioscoopagenda. Ah, ah, ah, ah. ja, ja, ja. Ben je klaar? Ben je, aha, aha. Ja? Goed. We houden de agenda heel kort, want het zijn allemaal bekende films die al een poosje draaien. En, uh, dus ik ga alleen de titels voor u noemen die deze week draaien, vanaf morgen tot en met volgende week dinsdag. Dat is om 11 uur ochtends in het Nederlands, uh, drie-dimensionaal, Finding Dory. U weet wel, de opvolger van Nemo, Finding Nemo. Dan om half twee is de middags dagelijks ook driedimensionaal en ook in het Nederlands huisdiergeheimen. De kolderieke gebeurtenissen van de huisdieren die alleen thuis zijn als het baasje uh, aan het werk is. Dan dagelijks om half vier, Ice Age 5. U weet wel, met dat beruchte eikeltje. Uh, op, ook driedimensionaal en in het Nederlands. Zeven uur s'avonds, De Grote Vriendelijke Reus. De prachtige film van Steven Spielberg. Uh, ook driedimensionaal, dimensionaal maar in de originele versie. En dan elke avond om half tien uh, de kolderieke avonturen van de twee beschonken, immer beschonken en uh, berookte dames. Absolutely fabulous, uh, The Movie. Ja, dat is, is, is wel een stel hè? Oh oh oh verschrikkelijk Ja, dat is echt ontgieren, die twee. Heel knap hoe ze dat doen. Ja. Ja. Nou. Maar ze, ze beleven weer allerlei avonturen. En ook natuurlijk met uh, allemaal uh, beroemde persoonlijkheden die meespelen. Hè? Ja. Fotomodellen, filmsterren, weet ik het. Oké. Okay. Die ze allemaal in hun film betrekken. Ja, het is echt weer lachengieren brullen, denk ik. Heb je hem al gezien of niet? Nee, daarom zeg ik maar denk ik. Ik weet okay. het niet. Oké. Nou, dan moet je naar de bioscoop. Ja. Ja, ga nou eens naar de bioscoop. Is het duur? Ah, wel nee. Nee? Kost dat nou 12 euro? 12 euro? Uh, ja, nee, minder geloof ik hoor. Minder. Ja, minder. Nou, okay. ja. Uh, we gaan nou, ik zal van de week gaan kijken. Ja, ga jij van de week. een jij vertellen hoe het, hoe het was? Ja, volgende week dinsdag wil ik een verslag. Ja, ja is goed. Ja? Ja. Dan krijg je gewoon een opdracht. Laat <laughs> film te gaan. Ik betaal <laughs> niet je kaartje hoor. Oh, oh, oh, wel opdracht geven, maar geen onkostenvergoeding. Nee, dat begin ik niet. Een nou, mooie nou, zaak. Je kan niet naar bij het bestuur. <laughs> Even uh, uh, decla declareren, bioscoop. Hij is zo makkelijk, die man. Ja, Hij is zo makkelijk. Ik, zo ja. makkelijk. Ja. Nee, ik heb nog één plaat en dan uh, ja. gaan we naar het uh, NOH Goed. Ik ga dan een plaatje draaien van de gro Nederlandse groep Ronde. Het is een derde hitje en het is een heel leuk liedje. Oh, Oké. Okay. Het heet Salmanenzorgwezen. Uh, Salmanenzorgwezen. <laughs> ja. geweest. Zal mijn en met billetjes oxideren. Ja, precies. Ja. <laughs> maar dan in het Engels, hè? He. <laughs> dan in het Engels. Why do we care? Yes. Dat is ook weer leuk. Lekker vrolijk, gezellig. Ronde, why do we care? internet. Ja. Rondé, why do we care? En uh, dat weten we misschien niet, maar het is vandaag precies 25 jaar geleden, vertelt Dolly mij net, want die weet alles, uh, ja. van, van, van, van 25 jaar geleden is dat het internet officieel werd opengesteld. Ja, voor de ja. wereld. Ja. Voor de wereld. Ja. Ik, ik ben we... zo blij. Als, nou. ik het, als ik het eerder had geweten, had ik gebakjes meegenomen ja, om, het om het te vieren. Om te vieren, ja, dat ja, vind ja. ik ook weer ja. En nou, denkt u natuurlijk dat dit langs de lijn is? Of het programma van Henry Ruckert? Maar nee, ik sluit hiermee af. Uh, want dus, dit is de Quest van Quincy Jones. En er schijn, is gisteravond een giga-tribute geweest in uh, Londen, nota door ons eigen fan een tribute to Quincy Jones. En ja, dat is ook weer een klein linkje natuurlijk met Toets want die speelde ook in het orkest. En hij is te horen, maar ik denk dat we niet zo ver komen. Maar uh, hij zit op deze plaat, op deze tune, doet hij ook mee. Ja, geweldig. Ja, daar heb je hem. Hoor, dat is een fluitje. Hoor je hem? Dat is Toets. Goed, we gaan naar het NOS Journaal. Tot zo.